Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varend werken zijner handen. Amen. Genade zij u, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere. In de gemeenschap van de heilige geest. Amen. Wij zingen biddend en bidden zingend. Psalm 25, vers 3. En we beleiden... Met het vijfde vers Gods goedheid, denk aan het vaderlijk meedoogen. Heer, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Een loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des paan, Hun die zijn verbonden woorden als hun schatten gadeslaan. Zo'n 25, vers 3 en 5.